Wat neemt hij nu vragen? Vragen, Peter. Vragen, vragen, vragen. Nee, geen mens die ons kan helpen. Peter, zou je toch procureur Beekman niet op de hoogte brengen? Beekman? Ja. En hem tegelijk zeggen dat hij niks mag ondernemen. Wat helpt ons dat vooruit? Nee, Guido jongen. We moeten het met z'n tweeën blijven rooien. Ja, ondertussen, ondertussen loopt de tijd wel. We hebben nog 48 uur tijd. Vanaf nu zetten we alles op alles om te ontdekken waar Krijt de verborgen houdt. Over Stefan? Inderdaad, mevrouw Vonk. Ik had u graag eens over uw zoon gesproken, ja. Waarom? Heeft hij iets mispeuterd? En hoopt u bij mij meer over hem te vernemen? Ik zou niet weten wat. Daarbij, u kunt de moeder niet dwingen tegen haar zoon te getuigen. Moment, moment. U hebt het al over getuigen tegen... terwijl ik alleen maar wil praten over. Mevrouw Vonk... Het heeft te maken met de dood van uw man en van Adriaan Vinken. Ik wil zoveel mogelijk informatie verzamelen... over de mensen die er direct mee te maken hadden. Dat begrijpt u toch? Verdenken jullie hem? De dood, zei ik mevrouw Vonk. Waar u aan denkt, is moord. En die moet nog bewezen worden. Zolang dat niet gebeurt, is niemand verdacht. Goed dan. Wat wilt u over Stefan weten? Uh, wat voor iemand is hij? Karakter, hè? zijn aanleg... Uh, hebt u ooit wel eens dingen met hem meegemaakt waarbij u zich vragen hebt gesteld? Of ik me ooit vragen heb gesteld? Ja. Ik heb nooit iets anders gedaan. Ja, uh, verklaar u nader. Uh, Stefan is nooit een gemakkelijke jongen geweest, commissaris. Uh, dwars, koppig, uh, agressief. Uh, dat niet. Uh, eerder gesloten. Ontoegankelijk zelfs. Hij heeft altijd een rijke fantasie gehad. Want toen hij klein was, is hij zich een eigen wereld gaan dromen Waarin hij zich terugtrok, samen met zijn vaak bizarre ideeën Zoals? Zoals Allerlei projecten en plannen en uitvindingen Waar hij alleen het nut van in zag ja. Hebt u ooit een van die uitvindingen gezien? Nooit, ik zei het al ja. Niemand kreeg toegang tot zijn wereld ja. Maar hij was wel altijd bezig En dus liet ik hem wat doen als je ziet dat uw kind zich daar goed bij voelt... Ik praatte er wel veel over met zijn vader. Ja. Waar het met die wereldvreemdheid ooit zou eindigen. Ludovic was er zeer radicaal in. Ja, hoe bedoelt u? Volgens hem verprutste de jongen alleen maar zijn tijd. En zou er niet veel goeds van hem terechtkomen. En de gebeurtenissen leken hem gelijk te geven. Ja, welke gebeurtenissen? Zijn prestaties op school waren beneden pijl. Ja. En naarmate hij ouder werd, ging hij zich steeds vreemder gedragen. Zodat we ons op een bepaald ogenblik verplicht hebben gezien een psychiater te raadplegen. Ja, en heeft dat geholpen? Na vijf jaar, ja. Zo lang heeft het geduurd om hem van zijn baanideeën te genezen. En is zijn gedrag van toen af, excuseer het woord, normaal geworden? Grotendeels. Hij heeft al bij al nog een behoorlijk diploma gehaald. Maar de neiging om zich af te zonderen is gebleven. Zo heeft hij nog niet lang geleden een oude schuur gekocht, die hij volledig ingericht heeft als atelier. Een atelier? Waar? Oh. Ja, Mevrouw Vonk, alstublieft, zeg het mij, u, u zou er ons echt een dienst mee bewijzen. Verwondert het u, commissaris, als ik het echt niet weet? Ik heb het hem al dikwijls gevraagd, maar hij weigert het adres te geven. Het moet geheim blijven, zegt hij, voor iedereen. Hij wil niet gestoord worden als hij weer met een of andere uitvinding bezig is. Die manier van doen zal hij wel nooit afleren. Een oude schuur. ja, daar houdt hij Hannelore gevangen. Maar waar, hè? Waar? Alleszins buiten Brugge. Ja, maar ook niet te ver weg. In de Tompoes heeft hij gezegd dat hij Hannelore binnen het half uur zou doden... als het Bokoer niet neerschiet...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 Ik heb belangrijke nieuws. Nu niet, Karin. Ik moet naar mijn bureau. Ja, maar... Een telefoontje maar ik doet. heb ook belangrijke nieuws in verband met Adriaan Vinken. Ja, zeg maar. En wel, Vinken had de rekening bij de KBC. Ja, hè? En ik heb die laten nakijken gelijk dat je gevraagd hebt. Hè? Ja. Weet jij aan wie dat hij geregeld betalingen Ik heb ja, geen idee. Zijn bank, zijn huisbaas. Stefan Krijtens. Ha? Ah, maand ja. na maand, jaar na een stuk en iedere keer 25.000 frank. 25? Ja. Dat is 300 per jaar. Dat is al rap een paar miljoentjes, hè, als dat een tijdje duurt.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 Bedankt voor al wat je ge gevonden hebt, maar hou je er nu alsjeblieft eventjes buiten. Ma Ik ga bellen. Alles. Wat heeft dit zo ineens? Guido, ja. was dat voorstel nu zo onredelijk? Natuurlijk niet. He, nee. Alleen, ja, het zou slapende in een wakker maken en dat wil hij nu absoluut van. De... Kom binnen, man. Ja, dankjewel. En wat verschat met de eer van uw bezoek hier. Wat, wat is dat? Het pistool. Ken je dat niet? Het is een gevaarlijk ding hoor, vooral als het geladen is. Beste vriend, ik... Ik de beste vriend alsjeblieft zeg. Ben ik gekomen om te kletsen. Of toch, misschien een beetje. O, wat? Ja, kom, eerst dit aantrekken. Mr. Stefan, alsjeblieft, ik... Ja, kom, trek aan zeg ik. Een je een, een had <laughs> goed gezien. Ik denk het niet aan. Ja, wat zullen we nu verder... Wat doet dat wapenweg in godsnaam zeg? Oké. Okay.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 Verleden. De Golden Sixties. De tijd van onbegrensde mogelijkheden. Waar alles wat mooi was voor het grijpen lag. Hm? Carrière, geld, vrouwen. Vrouwen ook, ja. ja. En niet van de meeste. Vooral die ene, Meester Buis. Ja, Stefanie ja. Weet het nog? Ja, ja. Die grote blonde stoot die iedereen deed. Althans, althans tot het moment dat ze blijkbaar persoonlijk voordelen wil beginnen halen uit haar esbattementen met jonge dekhengsten. Dat was een Adriaan Vinkje en Ludovic Krijtes. en Edouard de Bocour, en jawel... een zekere Willem Buis. Willem Meester... en dat deze heer dan ook bijzonder goed zou uitkomen... als hun aller Sylvie, want zo heten ze... als hun aller Sylvie het zwijgen kan worden opgelegd. Wat ook gebeurde. En waar u ongetwijfeld meer over weet. Is het niet, Meester Buis. Ja.